Aouda, min al-shaytan rajim Bismillah rahman r-Rahim. s salatu salam al-Kareem. Inna al-hamdulillahi n-hamduhu wa-n-sa'inuhu wa-n-saghfiruhu tubu ilayh. min anfusina wa-min syyaat amalina. Min yehdi illahu fala mudillah. Wma yudlil, fala hadi lah. Wa-ashhadu ala ilahe illallah. Wa-ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sallallahu alayhi wasallam. Ama, bad, Khalid de Broeders en al een oprechte vraag rechtstreeks vanuit het centrum van mijn hart. Een oprechte vraag rechtstreeks vanuit een bezorgd hart. Een oprechte vraag vanuit een hart dat jou mist. Een oprechte vraag vanuit een hart dat ontzettend naar jou verlangt. Waar? Waar blijf je? Een vraag aan hem en haar. Een vraag, een oprechte vraag aan degene die de rijen vulde bij de gebeden. Waar blijf je? Een oprechte vraag aan hem en haar. Aan degene die onafscheidelijk waren van de Koran. En degene die de nacht doorbrachten in de tevredenheid van Allah. En degene die hun harten verbonden aan de moskeeën. Een oprechte vraag vanuit het centrum van mijn hart. Waar blijf je? Een oprechte vraag aan degene die waakzaam waren over de zittingen van kennis... Die het internet doorpluisden op zoek naar lezingen, lessen, conferenties. Een oprechte vraag en zij die bezig waren om auto's te regelen en elkaar te bellen en te sms'en om andere steden zelfs lezingen te bezoeken of zittingen van kennis bij te wonen. Een oprechte vraag aan degene die elke dag ons met een nieuwe hadith kwam verrassen en die met ons wilde delen. Een oprechte vraag aan, elk, aan die personen die voorheen ons kwam verrassen met de mooiste verhalen, de ene keer van een sahabi en de andere keer van een profeet en deze met ons wilde delen. Een oprechte vraag en zij die ons kwamen adviseren en constant bezig waren om het goede te adviseren en het slechte te verwerpen. Een oprechte vraag en hij en zij die hun best deden om de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, levende te houden. En constant waakzaam waren over de kleinste zaken om, die, om daarmee in de voetsporen te treden van de boodschappen sallallahu alayhi wasallam. Een oprechte vraag vanuit een bezorgd hart. Vanuit een hart dat ontzettend van jou houdt. En omwille van Allah is van jou houdt. En jou het beste dan ook gunt. en oprecht hart aan degene. En degene wiens ogen gingen tranen. Bij vermaningen of gedenkingen of woorden. Van de, of ayat uit de Koran hoorden reciteren. Van degene wiens hart is, hard, sneller gingen schudden. En hun bloed sneller ging stromen. En hun knieën gingen, gingen wankelen. Als zij besprekingen of zittingen over de dood meemaakte. En als zij werden herinnerd aan de dag des oordeels, kon het wel eens zijn dat zij misschien daardoor de nacht wakker bleven en niet in slaap vielen en zich in hun bed meerdere malen om moesten draaien, want zij vroegen zich dan af hoe hun situatie dan zou zijn. En oprechte vraag, en oprechte vraag, en zij wiens hart zelfs wenste, om op de weg van Allah te sterven. Om op de weg van Allah zelfs te strijden. En om op de weg van Allah het hart op te offeren voor Allah. Azzawajal. Een oprechte vraag. En zij, en zij wiens ogen en betraand raakten en er tranen over de, rollen, over de wangen rolde... als zij hoorden over een bericht van een of andere broeder of zuster... waar dan ook die het niet goed had. Of de situatie van onze broeders en zusters... waar dan ook in welk land waar onrecht aan wordt gedaan. Een oprechte vraag... en, haar, en hen en haar... Waar, waar blijf je? Waar blijf je? We zochten je, maar we konden je niet vinden... We maakten ons zorgen en gingen ons opwinden. We vragen ons af wie jij nu in plaats van Allah beminde. We hebben jou. Hoe heb jij van zijn weg? Hoe heb jij je van zijn weg kunnen ontbinden? We zochten je in de moskeeën. We zochten je in de moskeeën. En gingen op zoek en hopende jou daar te treffen... Want we hadden je al een tijd niet gemist. En misschien was jij naar een andere moskee gegaan. En we gingen ze stuk voor stuk af... En we gingen naar de plek, de moskee waar jij zo graag aanwezig was, waar je hart voor klopte. Als jij van school op school bezig was, zei je tegen ons, ik ga straks even naar de moskee. Als jij je klaar was met je werk, sms je of belde je dat jij onderweg was naar de moskee. Als jij niks te doen had, haaste jij je naar de moskee. En daarom wilden we juist jou zoeken in die moskee. Maar toen wij daar aankwamen, troffen wij een minbar die om jou huilde. Troffen wij tapijten die om jou schreeuwden? Troffen wij een hoek waarin jij zat, die naar jou verlangt en al een tijd leeg is gebleven? Daar was je niemand te vinden. En we gingen verder zoeken. En we dachten en we hoopten dan ook je te treffen in misschien de lessen of de lezingen. Misschien was het zo dat je er even niet was toen wij je opzochten in de moskee. Maar wij weten namelijk dat er nog een andere plek was waar je hart voor sneller ging, ging kloppen. Waar jij je constant mee bezig hield. Wat jij doormeelde naar iedereen. En iedereen daarvan op de hoogte wilde houden. Waar jij misschien zelfs je best voor deed om mee te helpen aan de organisatie daarvan. Of mee te helpen op welke manier dan ook. Om het bekend te maken. Het waren de lessen. Het waren de zittingen van kennis. Het waren de lezingen. En we hoopten om jou dan ook daar te treffen. Het waren de Plekken die jouw hart sneller deden stromen, jij, jij, geliefde broeder en zuster, in deze zittingen daar blonk jij uit en aanwezigheid, je sloeg geen moment over. En sterker nog, je blonk uit in het toepassen van die kennis of dat wat je had gehoord. Je bleek een persoon te zijn die al datgene wat van Allah is, komt, en zijn boodschapper direct tot zich nam. Direct tot zich nam. En zijn hart liet bereiken. En het hart liet zuiveren. Maar ook hier. Vragen wij. En niemand die je meer herkent. Ook hier. Kijken wij links en rechts. En zien wij plekken. Die voorheen voor jou waren gereserveerd. Die voorheen door jou. Werden bezocht. De voorste rijen. Aan de zittingen van kennis. Jouw plek bleef daar leeg. Jouw plek bleef daar leeg. En we gokten daarom. Het kan toch niet zo zijn dat het zo ernstig is dat iemand zo ver weg is van de weg van Allah en Nadat hij daarvoor een en al op de weg van Allah te vinden was. Met lichaam en hart. Met elke zenuw, elke spier. Die wensen maar op de weg van Allah en dicht bij Allah te zijn. Het kan toch niet zijn dat deze persoon dan al de hele relatie met Allah, alle banden met Allah, alles wat linkt naar Allah, azawajal, dat hij dit allemaal verbreekt. Nee, en wij hadden nog de hoop en zeiden dan ook tegen onszelf: er is een moment. Er is een moment dat zelfs. Zelfs personen die dat misschien niet hebben, nog daar te vinden zijn. En we gokten dan ook. We gokten dan ook nog op. We gokten dan ook nog op de vrijdagspreek, salat el-jumwa. En we spraken dan ook af om daar aanwezig te zijn en heel goed op te letten, want het zal dan namelijk ontzettend druk zijn en misschien dat we jou dan zouden missen geliefde broeder en zuster en we hielpen elkaar dan ook om jou te vinden want het was immers de salat el -Juma waar jij voorheen zelfs vrij nam van school en stages het was zelfs datgene waar jij bij, so bij het solliciteren als eis stelde, luister er is een dag in de week die voor mij is er zijn momenten in de week uren en, een paar uren in de week die voor mij zijn, ik ben bereid om over te werken, ik ben bereid om eerder te beginnen, ik ben bereid om mijn loon of wat dan ook. Of mijn stage misschien gedeeltelijk overnieuw te doen. Of mijn loon zelfs daarvoor in te leveren. Maar jullie gaan niet aan mijn vrijdagspreek komen. Jullie gaan niet aan mijn vrijdagsgebed komen. Dat mag ik niet verlaten en dat kan ik niet verlaten. Wij hoopten namelijk. Wij weten namelijk dat jij zo was. En dat de vrijdag al begon. Op donderdagavond bij jou. En dat jij behoren tot diegenen die inderdaad het boek opensloegen van Allah en de nacht, de avond daarvoor of de ochtend. Dat jij Sora Tel Kef dan reciteerde en ons kwam vertellen wat een prachtige prachtige Sora dat was. En dat jij ons kwam verblijden en me blijde tijdingen kwam brengen. Dat jij het misschien al gedeeltelijk uit je hoofd kon. En dat jij het reciteerde na het horen van een andere mooie reciteur. En het volgde en het volgde. En dit wederom wekelijks jouw tranen liet rollen. Het bracht iets in beweging voor jou. Jij die deze, deze dag ervoor... Daarvoor de altijd deze soar of deze sora reciteerde. De te hand nam en daarin leefde, meeleefde En je soms in een god waande en de andere moment je met Moesa waande op reis enzovoort. Je kwam dit allemaal, kwam bij jou duidelijk tevoorschijn. En deze dag die begon bij jou dan ook in de ochtend al met het snakken naar het moment dat jij dadelijk wederom in het huis van Allah te vinden bent. En je haastte je om niet te behoren tot degene die binnenkwamen als de, als de imam de mimbar zou betreden. Jij ging in de vroege uren al daar zitten om de volledige, om de volledige ajr en de volledige Hasanat daar eigenlijk te winnen. Je waste je volgens de sunna van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. En je haaste je dan ook daar naartoe. En eenmaal daar was het datgene wat jou bezig hield. Of wanneer jij dan op school of op stage was, dan keek jij of op je werk was, dan keek jij. Want jij wenste niet op het laatste moment daar te vertrekken en daar als laatste binnen te komen. Jij wenste de volledige beloning. En vertrok dan ook op tijd. En nam zelfs anderen mee. En herinnerde aan anderen. En gaf adviezen. Hoe kun jij al drie weken salat al en niet in de moskee te hebben verricht. Zei je tegen anderen. En je gaf hen het bewijs. En je adviseerde hen. En je was bang voor het feit. Dat Allah misschien hun hart zou bestempelen. Want daar wilde jij niet toe behoren. Dus wij zouden nooit geloven dat jij zelfs deze dag. Dat we je dan ook niet kunnen vinden. Maar helaas. Helaas was zelfs deze dag. Misten we je daarin. En de preek die deed jou niet bereiken. De preek deed jou niet bereiken. En we vroegen elkaar dan ook. Nee misschien heb jij hem wel gezien. Want het was druk. Misschien heb jij haar wel gezien. O oh zuster want het was druk. Ik heb haar niet gezien. Ik heb hem niet gezien. Maar we werden teleurgesteld. Met het antwoord wat we niet hadden. Verwacht je was ook daar niet te vinden. En dan, dan, geliefde broeders en zusters, vestigen wij onze laatste hoop naar Allah Azza wa Op de maand, op de maand die zelfs de drugsdealers terug doet komen naar de moskeeën. Op de maand die zelfs de kuffar terugdoet keeren naar de islam. Op de maand die zelfs de, de zondaars, de grootste zondaars, de grootste tirannen doet buigen voor Allah Azza wa De meest verdorven harten nog. ...schoon kan krijgen, de maand die de harten die op slot waren kan openen... ...de harten die verhard waren, aan als steen, aan als bergen waren geworden, kan verzachten. Daar hadden we onze laatste hoop op gegooid. En we wensen dan ook jou daar nog in te treffen en we wachten dan ook op deze maand... Want wij konden ons namelijk herinneren dat er een moment was dat jij o oh zuster en jij o oh broeder voor de ramadan ons herinnerde aan de maand die aan zou komen. En jij daarna snakte en jij de voorbereidingen daar, daarin trof. Want jij was degene die dadelijk de ramadan zal binnentreden hopende op de vergeving van Allah. En gebruik zou maken van zijn barmachtigheid. En jouw aanbidding, aanbiddingen zou in, heel intensief zou gaan maken. Jij zou de lezingen laten toenemen. Je zou de Koran recitatie toene laten toenemen. Je zou je aanwezigheid in de moskeeën laten toenemen. Jij was degene die van de ene aanbidding in de andere zich stortte. Je was klaar in de moskee. Je ging het nachtgebed verrichten. Je was klaar met het nachtgebed. Je deed nog de dua en de smeegbeed. Dan vroeg Allah om je straks te laten rusten en wakker te laten worden. Om hem de volgende dag wederom vastend vast en tegenmoet te komen van de ene aanbidding sprong jij in de andere aanbidding jij was het jij was het die huilde wanneer, wanneer er de taraweeh zich plaatsvonden en in de rijen het bijna begaf als hij het hoorde reciteren over de bestraffing en over de hel. En hij wiens hart sneller ging kloppen van vreugde als hij hoorde naar het paradijs en daar ging, naar ging verlangen. En de aanwezigheid van de wasallam daar en hoopte daar in de buurt van te zijn. Maar diezelfde persoon is ook diegene. Die is ook diegene die toen de Ramadan bijna ten einde was. En zeker de laatste momenten van, de, van deze gezegende maand zag je dezezelfde persoon droevig. ...droevig neergaan. Zag je deze persoon vol verdriet neergaan? Want er zou een gezegende maand hem verlaten. En dat gevoel wat hij had, het level wat hij had bereikt van Iman... ...wat hij allemaal had bijgetankt in deze maand... ...dat wilde hij niet kwijt en hij wenste enkel en alleen maar meer en meer van dit genot... ...van deze heerlijkheid. En hij vreesde namelijk ook dat er dadelijk een moment zou komen... ...na de ramadan dat hij dit gevoel zou gaan missen... ...en uiteindelijk zal verzwakken... ...en uiteindelijk misschien daar terecht zou komen waar hij niet wenste. Nee, het kon niet zo zijn dat jij zelfs in deze maand... ...niet te vinden was zoals jij daarvoor te vinden was. Het kan niet zo zijn dat deze maand zelfs geen effect op jou heeft. Dat kan niet, dat kan bij anderen, maar niet bij jou, geliefde broeder en geliefde zuster. Maar, het deed onze harten bloeden om te zien, dat zelfs in deze maand, jij maar sporadisch te vinden was. En er enkele momenten in deze maand, jij, weer terug was op de plek, waar je ooit Waar je ooit te vinden was met een ander hart. En we zien dan ook eigenlijk in die momenten dat jij dan aanwezig bent, zien wij ook dat er in de ta inderdaad dat het niet goed is met jou. We merken al dat er iets mis is gegaan bij jou. We merken al dat jij niet meer de persoon bent die ozo van Mohammed sallallahu alayhi wa houdt. En dat jij zijn sunnah waar je zo vaakzaam over was en inmiddels al hebt verlaten. We merken dat het oog, dat ooit, dat gezicht wat zo vol licht zat. Omdat het schoongemaakt werd door de woorden van Allah en de zittingen van kennis. En de tevredenheid van de ouders. Dat dat veranderd is geworden in een bezorgd en benauwd en donker gezicht... wat vol zit met zondes. We merken in diezelfde persoon... in zijn houding en zijn glimlach... Die, ver die verdwenen is van zijn gezicht. En daar een persoon is die worstelt. Die worstelt en op zoek is naar het geluk. Maar de weg kwijt is geraakt. En hij weet nog dat er een weg was... waar dat geluk te vinden was. Maar hoe kom ik daar ook alweer... Ik weet dat er een weg bestaat die mijn glimlach wederom op mijn gezicht kan toveren. Ik weet dat er een plek is wederom die mijn hart kan zuiveren. Ik weet dat er een weg is op wederom die mij het geluk en het welslagen kan brengen in het dunia en het achira. Ik weet alleen maar niet meer hoe snel ik daar moet komen en hoe ik daar kan komen. We zochten je in de straten, waar je ons voor had verlaten. We hadden het niet in de gaten, maar je bleek ons al een tijdje achter te hebben gelaten. Waar blijf je? Waar blijf jij? Waar blijf jij? Een oprechte vraag vanuit een bloedend hart dat verlangt naar jou. Want datzelfde hart wenst niet voor jou dat jij behoort tot een soort die Allah Azzawajal heeft omschreven in de Koran. Datzelfde hart wens niet dat jij behoort tot de soort... wiens harten zijn verhard. Wiens harten... niet meer verzacht kunnen worden door... de zaken van Allah, de weg van Allah. Allah Azzawajal vertelt ons over een soort... En mijn hart maakt zich zorgen om jou. Dat jij niet behoort tot deze groep. Want je verdient het niet. We hebben namelijk dingen van jou gezien die we wensen terug te zien. Jij bent er al, immers al geweest en je kent het al. En daarom zou het nog pijnlijker zijn dat zo'n persoon als jou dit gaat overkomen wat Allah azuwajal zegt in de Koran. Is het niet tijd voor degene, voor degene die geloven dat hun harten zich neerbuigen, zich overgeven aan het gedenken van Allah, en dat ze zich neerbuigen, overgeven aan de Koran? Is het niet tijd voor jou die de weg al kon, die de weg al heeft bewandeld, geliefde zuster, die de zoetheid al heeft geproefd? Voor jou tijd om terug te keren. Kom alsjeblieft terug en laat ons weten waar je blijft en stap terug, want anders kun jij misschien behoren tot de volgende soort waarin Allah is je verder over zegt in dezelfde eieren. En laat ze dan niet zijn zoals degenen volkeren voor hen. Die het boek, het schrift hebben gekregen. Maar wat deden zij? Wat was er dan? Wat er mis is gegaan bij hen? Toen zij, net als jij lezingen kreeg, vermaningen kreeg, woorden kreeg, kennis kreeg. Mensen die jou uitnodigden kreeg. Mensen die jou herinnerden kreeg. Tekenen kreeg, kreeg van Allah, het boek kreeg van Allah. Wat gebeurde er dan met hen? Maar dit voor hen te lang duurde. Zij wel op deze, ze kregen deze vermaningen en ze probeerden wel op deze weg zich te bevinden. Maar ze konden het niet volhouden. Ze gaven de moed op. En misschien waren ze maar aan het acteren. En acteren duurt, kan niet altijd blijven voortbestaan. Op een gegeven moment verval je in hoe je daadwerkelijk bent. Dit duurde voor hen te lang. Ze bleven niet vastklampen aan het touw van Allah jal en constant, constant waken over dat gevoel om dat niet kwijt te raken. Ze dachten dat ze er eenmaal waren... en hoopten snel op het succes of op de beloning direct. En het duurde hen te lang en het was de verleiding die trok aan hen. En wat gebeurde daar toen... Vertale alleen mul emmet, hoe verpas het, Kolooboom. Vertale alleen mul het duurde voor hen te lang. Verpas het, Kolooboom. Hun harten, die raakten verhard. Nadat het te lang duurde voor hen, nadat het niet meer vol te houden was voor hen. Nadat zij de iman maar te lieten vloeien. en de, het gevoel weg lieten gaan. en dachten dat het wel al, voor altijd zou blijven. verhardden de harten zich. verhardden de harten zich. en op een gegeven moment waren ze zo hard. dat er niks meer inkwam. Dat de lezingen er niet meer inkwamen. de vermaningen er niet meer inkwamen. het woord van Allah er niet meer in kon komen. en ze koos ervoor inderdaad. om zich maar wederom bloot te vergeven op de straten. Het kwam er niet meer als zij hoorden over deze woorden woorden. Want Allah zelfs, je sluit namelijk ook af. De meeste van hen, de meeste van hen zijn dan ook zware zondaars. De meeste van hen die vervallen dan in de zonde en blijven dan doorgaan. En hun harten, die hebben ze zo verhard, dat je dan ziet dat zij, je herinnert hem nog eraan. Je probeert hem nog terug, nog terug te trekken. Maar ze gooit die hijab en die gemar van haar af die haar ooit is bedekte. En ze kiest voor de skinny en ze kiest voor de topjes en ze kiest om zich om, uh, bloot voor te, uh, te zetten. Voort te, om zich bloot op straat te begeven. En de vermaning krijgt ze, maar zij wenst liever dat zij, dat er naar haar gekeken wordt door in ieder. En dat een ieder van haar wenst om een hap van haar te nemen en daarna te kouwen en daarna uit te spugen. Heeft zij liever? Heeft zij liever? En degenen die bereid zijn om haar inderdaad om daar een hap van te nemen, die zijn er oh zoveel. En die bereid zijn om haar inderdaad goed te kauwen, zijn er ook oh zoveel. En degene die bereid zijn om haar daarna net zo hard uit te spugen, zijn er ook oh zoveel. Maar zij verkoos liever zo'n soort te zijn. Terwijl ze daarvoor behoorden tot degene... die zich wenste te bedekken. Niet alleen maar met de gemaar en de abijen. Maar ze hadden hoop, ze koesterden hoop dat ze zich kon bedekken. Van top tot teen zelfs haar gezicht wenste te bedekken. Het was degene die over straat liep en haar oog neersloeg. En de schaamte van haar afdroop. En de schaamte in ieder die haar probeerde aan te kijken... Haar uit haar verdween, die persoon pakte, zijn hoofd deed buigen, zijn ogen deed neerslaan. Want je mocht niet datgene doen waar je mee bezig was. De schaamte nam het voor haar op. De schaamte nam het voor haar op, voor een ieder die, of die nou praktiserend of niet praktiserend, zelfs het respect van degenen die weg waren van de weg van Allah, die geen relatie misschien hebben met Allah en de, op de hoek van de straat zijn en misschien met de meest grootste zonde bezig waren. Zelfs op die personen, wanneer zij langsliep, pakte de, de schaamte van haar deze personen vast, deed hij hun hoofd buigen en zag je zelfs de hoofden van hen buigen, zag je zelfs de ogen van hen neergaan, neer omdat er iets liep. Op schaamte, omdat er iets liep wat waardevols was, omdat er iets liep wat zich wat had gekozen om haar kuisheid te bewaren en haar eer en trots niet zomaar en een ieder gratis aan te bieden. Geliefde broeder en zuster, waar blijf je? Waar blijf je? Want er is een overlevering die me slapeloze nachten bezorgt. Die me aan jou doet denken. En waarvan ik Allah zojuist smeek dat jij niet zult behoren tot de eerste groep die in deze hadith dan ook wordt genoemd. Maar ik moet helaas pijnlijk en eerlijk concluderen dat de kans groot is. Dat de kans groot is dat wanneer jij je in deze situatie blijft bevinden. Dat jij misschien behoort tot deze groep. De groep waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, over zegt... ...in een lange hadith, maar een laatste gedeelte van de hadith... ...haalt hij namelijk het volgende aan. In de hadith die overgeleverd is door Bukhari en Muslim. moslim. Ibn Mas'ud vertelt ons dat de boodschappen van Allah sallallahu alayhi wa sallam, ...dan ons ook vertelt over deze groep... ...waar Allah de boodschappen dan ook over zegt. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Er, is, er zijn mensen van jullie... Die goede daden verrichten. Die je ziet. En ziet handelingen doen van de mensen van het paradijs. Zoals ik net al noemde. Je ziet hun harten kloppen voor de weg van Allah. De Koran te hand nemen. Zich volledig bedekken. De sunnah proberen levende te houden. De weg van Allah te verdedigen. Te verspreiden. Hun inzetten daarop. En koesteren en wensen om daarop te sterven. Je ziet het. En je denkt. Oh Mashallah. Maar de boodschappen, sallallahu alayhi wa sallam, waarschuwt ons dat diezelfde persoon, dezezelfde persoon, inna ahadakum lai amalu bi amali ahlil jannah, hatta maa yakoonu bijna huwa bijna haa illa dira. Totdat je zit handelen en je denkt, deze persoon, deze broeder, deze zuster. Die gaat rechtstreeks op het paradijs af. En dat klopt ook. Dat klopt ook. Het gedrag wat wij daarvan zien ze is van de mensen van het paradijs. Totdat hij tussen hem en haar. Dus het, tussen hem en het paradijs. Maar een armlengte nog is. Vlak voor de deur. Vlak nog één stap en ze is binnen. Nog één stap even volhouden doorbijten. En ze is daar waar ze eigenlijk, waar iedereen wenst te zijn in het paradijs. حتى ما يكون بينه وبينها إلا دراع فيسبقه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها en dan, vlak voor die deur... vlak voor de poten van het paradijs... vlak voor die laatste stap die je nog zou kunnen zetten... geeft men op... Geef men op en verlaat het de weg van Allah... geeft men op en haalt haar, haar bij en haar hijab van haar vandaan... geeft men op en scheert men alles... geeft men op en belandt weer in, en beluistert weer het harame... geeft men op en handelt men weer in, de, in het harame... en net op dat moment... net op dat moment... zal het lot haar of hem treffen... en dan zal zij... Een van die zondes begaan die zij op dit moment het begaan is. En dan zal de dood haar treffen. En dan zal zij belanden op de plek waar de mensen belanden die dat soort zondes begaan. Namelijk een andere eindbestemming en wordt zij met haar gezicht in Jehennem gedompeld. En, zij, en hij met zijn gezicht in Jehennem gedompeld. Hier, geliefde broeder en zuster, is wat ik zie... ...is wat we zien en herkennen en we vragen... ...Allah Azza wa om ons standvastig te laten, te, te laten zijn... ...dat wij niet behoren tot deze groep... ...die nu inderdaad hier te vinden zijn... ...en straks misschien behoren vlak voordat wij... ...de poorten van het paradijs zouden kunnen betreden... zondes begaan of ons weer het opgeven... ...en belanden op een weg die eindigt in Jahannam... ...maar de boodschappen van Allah Azza ...vertelt ons namelijk ook over... Een andere, een tweede soort. Maar er zijn ook mensen, er zijn ook mensen tussen ons... ...die je ziet dat je denkt van waar is deze persoon mee bezig? Waar is deze zuster mee bezig? Hoe durft ze? Hoe kan hij? Hoe durft hij? Wat is er mis met hem? Je moet toch wel geen hart en geen hersenen bezitten om dit te doen? Om daar te willen leven op de plek waarin jullie nu leeft. Om daar niet uit te willen komen... En wij, soms zijn wij zelf zo slecht dat we zelfs al bestempelen, die zal er nooit uitkomen uit zo'n slechte situatie. Maar de boodschappen van Allah vertelt ons namelijk iets anders. Je ziet hem inderdaad rechtstreeks op Jahannam afgaan. Totdat weer tussen hem en Jahannam... ...een armlengte is, een stap is... ...en hij is binnen in dan ...wordt hij met zijn gezicht gedompeld... ...waarin wordt geroepen... Farullu, ...Keten hemd en gooi hem met zijn gezicht in het hele vuur. Maar dan... ...dan deze persoon het lot hem inhaalt... ...en deze persoon tot inkeer komt... ...en deze persoon is eindelijk zich laat vermanen... ...en deze persoon beseft dat hij of zij niet in deze situatie, Allah azawajil, tegemoet wil komen. En dat deze persoon dan ook wenst, om direct terug te keren, en dan ook eindelijk, na zoveel getreuzel, na zoveel jaar, het hebben uitgesteld, besluit hij en zij dan ook, om nu daad bij het woord te voegen, en dan direct diezelfde dag door te, terug te keren. En dezezelfde personen, personen, broeder of zuster, zie je dan ineens, verlichten, je ziet hem op de plekken op zoek naar geluk waar dat daadwerkelijke geluk te vinden is. Je ziet hem op de weg van Allah handelen. Je ziet hem op de weg van Allah geven. Je ziet hem op de weg van Allah lezen. Je ziet hem op de weg van Allah willen sterven. En dan... En hij deze zonde, deze amel... En dan in één keer inderdaad zich op de weg van Allah bevindt. En dan het lot hem inhaalt en melk en hem tegemoet komt. Terwijl hij op de weg van Allah te vinden is. En dan... En daad begaat, zijn laatste daad zijn laatste daden, zijn laatste situatie was in de, op de weg van Allah, en dan zal sterven op de weg van Allah, en dan het paradijs zal betreden, waar hij oh zo ver van was, maar waar hij naar terugkeerde, geliefde broeder en zuster ik wens dat jij behoort tot die tweede groep en niet de eerste want die tweede groep daar kun jij toe behoren ook nu we zien je op de weg je bent weer beland op de weg waar je vlak voor rechtstreeks rechts op Jahannam afloopt maar we wensen jou, we wensen dat jij tot inkeer komt. We wensen jou te omarmen op de weg van Allah. En we wensen voor jou dat jij sterft op de weg van Allah. We wensen voor jou een einde zoals het verhaal van Sa'd waar ik mee wil afsluiten. Sa'd, een van, van de Masha'i'er die vertelt en zegt, ik kwam in een van de steden om daar... Lezingen te geven en werd meegenomen door een van de organisatie voordat ik de lezing zou geven om ergens iemand te bezoeken, om namelijk iemand te condoleren. Iemand te condoleren. Wij gingen daarop af, zegt hij, vertelt deze sheer Wij gingen daarop af en vlak, het was... Van ver kon je al zien dat het heel erg boemvol zat. Er waren tenten buiten gezet, want er konden de mensen niet meer aanbinnen. Zoveel mensen waren erop afgekomen op deze, op deze begrafenis, eigenlijk op deze zitting euh, om te condoleren. En Vlak voor de deur staat er iemand te roepen. Of staat er iemand met een mooi gezicht. Met een glimlach op zijn gezicht mensen te verwelkomen. En de man naast mij die tikt mij aan en zegt dat is de vader. Dat is de vader. Hem moet je dus condoleren. Hij komt dus aan en zegt tegen die vader dan ook. Mag ik jou, mag ik jou condoleren? Natuurlijk op een islamitische manier. En zegt dan tegen hem ik condoleer u met het, met het verlies van uw zoon. En hij zegt. Oh Sheer. Condoleer mij niet met het verlies van mijn zoon. Maar feliciteer mij met het verlies van mijn zoon. Want Wallahi, mijn zoon die heeft inderdaad... Het meest harame gedaan. De grootste zondes begaan. Hij blonk uit in het verspreiden van de zonde. Hij blonk uit in het verdedigen van de zonde. Hij blonk uit in al en het ongehoorzame van zijn heer en van mij en zijn moeder. En iedereen had een hekel aan hem. Maar ik kan je vertellen dat mijn zoon, alhamdulillah, is gestorven niet op de zonde. Maar is gestorven op de weg van Allah na een aanbidding. La ilaha illallah. En dan vertelt hij Sheer dan ook. Vertel mij wat is zijn situatie. En zijn broer neemt hem te hand en zegt, kom Sheer, ik zal je vertellen. Ga maar zitten, deze broer van mij, die wij nu begraven hebben vanmorgen. Deze broer, die was inderdaad o oh zo slecht. Deze broer, iedereen had een hekel aan hem, want hij was het meest slechte tegenover jong en oud. Hij, zijn leven bestond uit zondigen, zijn leven bestond uit drugs, drank, vrouwen, stelen, bedriegen. Ongehoorzaamheid en ouders. Het andere onrecht aandoen. Hij was een persoon die door iedereen uitgekotst was. En deze persoon. Hij had zelf ook nog een status bij zijn vrienden. En had een enorme kring van hulp shayateen. Van mensen inderdaad die hem naliepen in deze zondes. En daar had hij controle over. Hij was namelijk inderdaad zeg maar, het mannetje van de groep. Totdat er een moment kwam dat deze persoon inderdaad ouder werd en deze zonde leefde. En hij zelfs besloot om naar het buitenland te gaan. En deze persoon dan ook, die vertrok dan ook naar het buitenland, naar Europa. Daar zou hij vier jaar blijven en zou hij zelfs trouwen met een niet-moslima. En zou hij de ouders bijna nooit bellen. Bijna nooit vragen hoe het met ze zit. En zal hij in de zonde alleen maar nog dieper gaan En heeft hij, laat hij alle wat hij al voorheen deed. Maar nu wil hij zelfs datgene proberen wat misschien niet in zijn land te vinden was. En probeert dan ook alles uit. En na vier jaar, na vier jaar komt hij een keer eindelijk eens terug. Eindelijk eens terug om wederom zijn land te bezoeken. En misschien eens te kijken hoe het gaat met die vader en die moeder. Die hem, die de oorzaak waren van het feit dat hij op deze aarde was. Na Allah Azza en hij komt dan ook aan en zijn moeder, ondanks dat, ondanks deze zondes, ondanks dat ze een hekel aan hem had in die zin van wat, waar hij mee allemaal bezig was, dat hij haar vier jaar heeft verlaten, dat hij voor iemand koos die zij niet wenste, dat hij zijn hart verkocht aan al het andere en niet aan haar dacht. Was o zo verblijf met zijn terugkomst. Maar ze zag dat hij direct nadat hij terugkwam. Inderdaad weer verwelkomd was door de rest van de shayateen die hij achter had gelaten. En het nieuws al heel snel doorging door, het, door de stad. Zijd is terug, Zijd is terug, Zijd is weer terug. Hij was, ja said. inderdaad said is hij terug. Bellen, sms'en, het ging snel door. En de shayateen die hadden dan ook gevraagd of geregeld dat er een, inderdaad een welkomstfeest zou plaatsvinden. Een welkomsfeest, want daar zou de held, die Saad, worden, eigenlijk tegemoet worden gekomen en een koninklijk, en een koninklijk welkom zou hij krijgen. Deze Saad, op de avond dat hij dus uitgenodigd wordt, komt dan inderdaad op weer in een zitting waarin al die hulpjes van hem of die meelopers daar inderdaad zaten. De mensen die waarmee hij daarvoor ook was. En dezezelfde mensen inderdaad alles al hadden geregeld wat hij hun had geleerd. De drank had hij hen geleerd. En dat hadden ze voor hem ook geregeld in allerlei kleuren en geuren. De meiden allerlei soorten en maten. De drugs allerlei soorten. Alles was aanwezig. De muziek alles was aanwezig om daar een heerlijke avond van te maken. En hij was ook nog... Hij was ook nog heel erg goed in het spelen van gitaar of van lood. En daar zit hij dan met iedereen om zich heen. De prins eigenlijk van de zitting. En zit dan te spelen. En op dat moment... Het was in een van de tenten zoals dat gebeurt in die landen. In een van de tenten en iemand daar langskwam, zijn auto parkeerde en zag deze zitting. Zag dit verderf daar zich plaatsvinden. Zag de zitting van de shaitaan. En de shaitaan enorm trots zijn op het feit dat hij daar allerlei mensen had op de weg van de shaitaan en het vieren. En hij kon het niet laten en stapte dan ook daar, stapte ook uit. Liep rechtstreeks en zag inderdaad dat er één persoon was die de hout vastpakte en iedereen was aandachtig naar het luisteren. En merkte ook dat hij degene was die invloed had. En dat hij de, eigenlijk de, de baas of de, het mannetje was. Hij liep rechtstreeks op hem af. Zijn ogen konden zich niet van hem afwenden zegt deze broer, vertelt dat die ook in die zitting zat. En dan komt hij dus aan, rechtstreeks, kom dichterbij dichterbij, en hij stopt met spelen kijkt hem aan, en deze sheikh zegt tegen hem, vertel me alsjeblieft wat jij straks tegen Munkar en Nakir zult zeggen in jouw graf vertel me alsjeblieft, wat jij hierover tegenover Allah gaat vertellen, hoe jij dit gaat verantwoorden, vertel me alsjeblieft, hoe jij dit allemaal goed gaat praten, wat jij doet, en liep deze sheikh weg, hij zei vrees Allah en liep weg het waren woorden, het waren woorden die Saad voor het eerst in zijn leven liet doordringen via zijn oren naar zijn hart. En dit eindelijk is voor het eerst in zijn leven, zijn hart daarvoor opende en hij dacht om door te kunnen spelen nadat deze persoon wegliep. En na het willen slaan van de eerste noten, gaf hem het gevoel, nee, helemaal uit de sfeer. Helemaal dat gevoel weg. Waar doe ik? En hij begon de vragen, die begonnen zich door zijn hoofd te echoen. Wat zal je doen tegenover Allah? Hoe zal, hoe zal jij de vragen beantwoorden? Wat zal jij dadelijk in je graf komen? Hoe wil jij dat goed spreken? Dit ging allemaal door zijn hoofd. En hij gooide dan ook zijn gitaar neer. Hij bleef eventjes zitten om niet direct te vertrekken. Maar hij zag dat hij toch niet in de stemming kwam. Hij dacht nee dat zal maar eventjes zijn. En kort daarna stond hij op en verliet hij de zitting. Hij rende en haaste zich. En de vragen bleven zich onderweg maar afspelen. Hij liep en rende naar huis. Opende de deur. Ging naar buiten. En stortte zich op de voeten van zijn moeder. Stortte zich op de voeten van zijn moeder. En zei, o oh, moeder, vergeef me. Vergeef me voor datgene wat ik u heb aangedaan. Ja, o oh, moeder, vergeef me voor het leven wat ik tot nu toe heb geleid. Ja, o oh, moeder, doe smeekbedes voor mij. Dat ik dit allemaal achterlaat. En ik beloof u bij deze. Wallahi, wallahi. Ik ben teruggekeerd. O oh moeder. Wallahi. Doe dua do, voor bij Allah. Dat hij me zal vergeven. Dit leventje is nu achterwege. En vanaf nu is er een nieuwe Sa'ad. Zijn moeder doet de sujoet En dankt Allah. Dat ze haar zoon heeft teruggekregen van hem. Dat ze haar zoon heeft teruggekregen van hem. Geliefde broeders en zusters. Sa'ad. Zoals haar, zijn broer en zijn vrienden dan ook vertellen. Ging. Direct diezelfde avond nadat zij zich had gestort op, zijn, op de voeten van zijn moeder naar boven... ...deed de wassing, ging de, zijn kamer binnen en de sojourt verrichten en de Koran reciteren. Zijn moeder en broers gingen, die begrepen niet wat is er nou precies aan de hand... ...is het nou daadwerkelijk zo en liepen langs zijn kamer en hoorden de Koran recitatie... ...en hoorden de smeekbeden aan Allah, vergeef me Allah. En ze hoorden hem inderdaad de sojourt verrichten en huilen... ...zijn hart laten spreken, terugkeren... op oprecht berouw vol spijt betuigen. En ze waren o zo blij... ...en ze dankten Allah. Ze zagen de volgende dag... ...dat de besaad dat de, een, ge, een, kleed, een kleed, uh, gebedskleed ging kopen. Een kamis ging kopen. Het licht bereikte zijn ha, bij zijn gezicht. En het straalde helemaal. Hij straalde helemaal. Hij ging naar de moskee... ...en zou de moskee niet meer verlaten... ...tot de avond. Gebed na gebed. Hij kwam eruit alleen maar om te eten... ...of mensen te adviseren of zittingen van kennis bij te wonen. Van de ene zitting naar de andere. Hij verzamelde kleine kinderen die een hekel aan hem hadden of andere kennissen of uh, buurtmensen die een hekel aan hem hadden omdat ze hem kennen. Inderdaad van het slechte adviseerde hij om terug te keren naar de weg van Allah. Dus hij ging al gelijk duwen doen. Hij ging datgene waar zijn hart mee gevuld was delen met de anderen. En dit gebeurde en dit ging hij verspreiden en, hij beloofde, en de shayateen begon hem weer te bellen. Ze begonnen meer te bellen om bij elkaar te komen. En Seth had inmiddels al iets anders geproefd. Maar Seth zegt tegen hen, inderdaad, laten we maar eens een keer weer bij elkaar komen. Laatst was het niet goed afgelopen en had ik eigenlijk de, ge, de, de avond verpest door weg te lopen. En inderdaad... De shaitaan is dan heel makkelijk en heel snel. Direct gingen weer de sms'jes en via de computer en de belletjes rond. En binnen de no time was iedereen weer verzameld. Met alles erop en eraan. De drugs, de drank, de, de meiden. Zo gaat dat helaas bij dat soort zittingen. Maar bij zittingen op de weg van Allah duurde het wat moeilijker om broeders bij elkaar te krijgen. Maar in ieder geval, ze hadden, hij had alles wederom weten te verzamelen. Alles was verzameld en daar zou dan Saad wederom komen. De prins van de zitting. Hij komt daaraan. En in één keer zien ze een ander gezicht. Dan het gezicht dat zij kenden. Zien zij een gezicht vol noor. Zien zij iemand in een gewaad. En met de sunnah van de profeet. Sallallahu alayhi wa De siwaak bij zich. Zien ze hem stralen met een glimlach aankomen. Zien ze hem nadat hij ziet dat er meiden aanwezig zijn. en zijn, uh, zijn ogen neerslaan. En zien ze hem dichter bij hem komen. En hun omhelzen om hem omhelzen vol liefde wat hij voorheen misschien weinig of bijna niet deed, maar oprechte liefde en gaat dan zitten en zegt en iedereen is gechoqueerd. Wat, Z, het houdt ook wel van een grapje misschien gaat hij nu in één keer die, die kamis af, wegtrekken, wegdoen en zal hij inderdaad de gitaar weer te hand nemen en die siwerk weggooien misschien komt nu de grap en iedereen is aan het wachten op het moment dat hij zal zeggen ha, ik, ik heb jullie, zie je Iedereen is in het wachten op dat moment, maar dat moment komt niet, want Zed gaat zitten. En zij dachten dat hij dan wederom, de, de, de gitaar werd hem aangeboden en die legt hij dan opzij. En zegt, broeders en zusters, ik ben het toch Zed die de oorzaak was voor het feit dat jullie in aanraking kwamen met drank. Was, het niet, was ik het niet die jullie leerden drinken? Was ik het niet die jullie de beste merken kwam brengen? Was ik het niet die jullie leerde roken? Was ik het niet die jullie van voorz voorzag van de mooiste, van de lekkerste muziek? Was ik het niet die dit soort zittingen regelde en bij elkaar liet komen? Was ik het niet die de mooiste meiden voor jullie regelen? Was ik het niet? Was ik het niet? Was ik het niet? En hij bleef maar door de zondes opnoemen en zij knikte inderdaad ja, ja, ja, ja. En dan zegt hij en sluit hij af en hij zegt ik ben de persoon ook die jullie kan vertellen dat ik het met al die spullen wat ik, wat ik jullie heb aangeleerd, al die zaken wat ik jullie heb aangeleerd, Aangeleerd, dat ik het ware geluk niet heb kunnen vinden. Dat ik het ware geluk... Niet heb kunnen vinden. En de tevredenheid niet heb kunnen vinden. En het succes niet heb kunnen vinden. En ik heb het namelijk in iets anders gevonden. Wat ik ook met jullie wil delen. Wat ik ook jullie wil aanbieden. Het is de weg van Allah. Het is de Koran. Het is een traan omwille van hem. Het is een zitting van kennis. Het is het ster willen sterven op zijn weg. Het horen van de mooie recitaties van de Koran. Die jou tot leven brengen. Dat is wat ik jullie kwam brengen en kwam schenken zoals ik jullie ooit verderf heb geschonken. Wat jullie in ongeluk deed belanden, kom ik jullie nu zegeningen schenken die jullie tot het succes en geluk kunnen brengen. Dit is wat ik jullie kon brengen. Wassalamu alaykum, ze zeggen en deze broer zegt dan ook. Hij stond op en wallahi die avond zou niemand die achter zijn gebleven. Iedereen liep weg en was een eind gekomen aan die avond. En ieder liet ook wederom deze woorden zich uh, gingen echoen door de hart en door de hoofden. En wallahi de broer zegt deze mensen wat je nu ziet zitten. Dit zijn diezelfde personen. Die ...waar ik het over had, O'Sheer... ...die zijn allemaal berouwvol teruggekeerd naar Allah... ...die zijn allemaal te vinden, te vinden op de weg van Allah... ...door Sa'ad nadat hij Dawa is gaan doen. La ilaha illallah. Direct nadat hij de zoetheid had geproefd... ...heeft hij zelfs een groep van dertig mensen mee kunnen krijgen. Maar dezezelfde Sa'ad... ...nadat hij dit ook heeft gedaan... ...haast zich dan ook wederom naar huis... En weet je hoe lang dit allemaal is, geliefde broeders en zusters? Dit was drie dagen nadat hij terug was gekeerd naar Allah. Drie dagen heeft hij dit allemaal gedaan. Douwen, zittingen, uitnodigen, eh, noor, alles. Succes, liefde, drie dagen alsof hij al jaren leefde. Totdat daar de vijfde dag aanbrak. De vijfde dag waarin hij dus opstaat. En zijn vader en moeder of en, zijn, en zijn broer zijn aan het ontbijten. Zijn familie eigenlijk aan het ontbijten, alsof het ontbijt klaar ligt. En zijn moeder hem ook roept... om naar beneden te komen. En hij antwoordt, ja, ik kom zo. Ik doe nog eventjes het doha, salat het doha, bidden. Doet de gaat zich neerwerpen voor Allah, azzawajal. En het duurde maar lang en lang en ze waren al beginnen met het eten. Maar... Said was er nog niet en ze hielden nu zoveel van Said, terwijl ze daarvoor niet, zich niet eens meer naam vroegen, zo slecht was hij. En ze hielden van hem en ze Konden dan nog geen moment langer wachten en zeiden dan tegen de broer en tegen de moeder, ze liepen omhoog om te kijken. zet, zet, zet. En ze kregen geen gehoor. En ze dachten, dan zal die wel in het gebed zitten. Inderdaad, hij zat ook in het gebed. De deur, die ging niet open. En zijn broer, die maakt die ramp de deur open. Op het moment dat hij binnenkomt, ziet de moeder inderdaad zijn, haar zoon zitten. Terwijl hij de tahiya doet. En denkt, hij is zo klaar met de, met de shahada. Met het tjachéhoed, daar zal hij zo wel klaar mee zijn. En ze wachten, wachten, momenten, momenten. Maar het werd te lang en lang en lang totdat ze zich zorgen begonnen te maken. En, ze sad, sad. en toen ze hem gingen bewegen, viel hij dus om. En bleek hij inderdaad naar zijn Heer al verhuisd te zijn. La ilaha illallah. Een persoon die dertig jaar of misschien langer op een verdorven weg heeft geleefd. Op rechtstreeks op Jehennem af was het lopen. Een persoon die zijn hart opende en niet twijfelde daaraan en eindelijk eens een keer woord bij daad voegde en terugkeerde nadat hij werd vermaand door die ene sjeer en zich vanaf het moment dat hij terugkeerde ging inzetten om zijn situatie te verbeteren en... ...mensen uit te nodigen en zijn best te doen... ...om al datgene wat die fout heeft gedaan... ...in te halen en recht te zetten. Die persoon, geliefde broeder en zuster... ...kan jij ook zijn als jij direct terugkomt... ...dat wij niet meer hoeven te vragen... ...waar blijf jij? En dat jij dan zult behoren tot diegene... ...die dan ook misschien... In, ...tijdens de teshahud... ...of in hun sujud... ...of tijdens het reciteren van de Koran... en moed tegen moet komen... ...en besef goed dat jij op die manier... Tegenover Allah azza wa zal komen te staan. Wil jij tegenover hem komen te staan zoals jij er nu bij loopt? Wil jij tegenover hem komen te staan zoals jij er nu uitziet? Wil jij tegenover hem komen te staan terwijl jij nu datgene beluistert wat jij nu beluistert? Wil jij tegenover hem komen te staan met de mensen die jij nu om je heen hebt? Wil je met hen zijn, Yawm al Qiyamah? Als het antwoord nee is... Als het oprecht nee is, als dat hart van jou daadwerkelijk nee zegt, weet dan dat er een poort altijd voor jou open staat, het poort van berouw, die open zal blijven totdat de melkele moot jou tegenmoet zou komen en het doodgeroggel in jouw keel jou te pakken heeft. Of de zon vanuit het oosten zal opkomen. Het is tijd voor jou om antwoord te geven waar je blijft, en om je terug te haasten. Voor het dadelijk te laat is. Ik vraag Allah azza wa jel, Om jou en mij. Op zijn weg te laten leven. Terug te laten keren. Op zijn weg te laten sterven. Op zijn weg. La ilaha illallah. Muhammad rasulullah Te kunnen uitspreken. Ik vraag Allah azza wa jel, om ons te laten behoren deze maand tot degenen die, die gered zullen worden uit het hellevuur. vuur. Ik vraag Allah Azza wa om onze ouders barmhartig te zijn zoals zij ons hebben opgevoed. En ons te vergeven al datgene wat wij hen tekort hebben gedaan. Of wat wij hen fout, tegenover hen fout hebben gedaan. Ik vraag Allah Azza wa om al mijn broeders en zusters te leiden naar zijn weg en naar zijn licht. En ik vraag Allah Azza wa om deze grote zondaar voor jullie te vergeven voor zijn grote zondes. En ik vraag jullie om hem niet te vergeten in jullie dua en jullie smeekbedes. En ik vraag Allah azza wa om mij te vergeven. Al datgene wat ik fout heb gezegd, dat is van mij en de shaitaan. Al het goede is van Allah. Wa subhanakallahum bihamdik.